Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen, aflevering 10, regels en onvertuin. Twee weken geleden zagen we hoe de Romeinen de wetten van de twaalf tafelen optekenden en hoe ze vervolgens de commissie die dit voor elkaar kreeg afzetten, toen zij de macht van hun positie wel heel leuk bleken te vinden. De Romeinen bevonden zich in een moeilijke positie, want de stad groeide en het werd steeds moeilijker om de bevolking te onderhouden. Voedselschaarste zorgde ervoor dat de legioenen niet op hun best waren en de Volski en Aiqui maakten daar dankbaar gebruik van de grote lappen grond te veroveren, de Romeinen. Intern zaten de Romeinen nog steeds met de twee standen die elkaar de tent uitvochten. Een struikelblok van dienst was de bepaling op tafel erf die huwelijken tussen patriciërs en plebejers onwettig maakte. Idee erachter was, zoals vorige aflevering gezegd, dat alleen patriciërs in aanmerking kwamen voor de hoge ambten als consul, Praetor en optivex maximus. De oplossing waar de plebejers mee kwamen was simpel en weinig verrassend. Er we hadden twee eisen. In de eerste plaats moest een huwelijk tussen een patriciër en een plebeier toegestaan worden. Deze eis kwam er redelijk snel doorheen. In 445. Revolutionairder was het tweede eis. Plebejers moesten zich kandidaat kunnen stellen voor het kondigdonschap. Uiteindelijk kwam dat ook wel goed, maar daar hadden ze nog wat tijd voor nodig. En daar komen we vandaag niet aan toe. Wat de patriciërs besloten was een truc. Als plebejers consul willen worden, kiezen we toch gewoon geen consul. Omdat iemand de macht moest hebben, werd gekozen voor een militaire tribune, het consulaire macht. Het aantal militaire tribune was zes en zowel patriciërs als plebejers konden zich ervoor kandideren. Door deze ontwikkeling leefde het consulschap zelf schoon van bloed, en hadden de plebejers ook iets om thuis te vertellen. Wanneer er echter iets belangrijks gebeurde, zoals een oorlog of een andere crisis, werden de consuls gekozen. Het militaire aspect van de tribune moet je dus ook niet overschatten. We hebben het hier over bureaucraten. Als puntje bij paaltje kwam, hadden de patriciërs alsnog alles te zeggen. In rustige tijden mochten de militaire tribune de rechtszaken voorzitten en beslissingen nemen. Dat wel, maar het is toch wat anders als de echte crisis wordt opgepakt door de patriciërs. Daarnaast was er een reden dat er veel meer militaire tribunen waren dan consuls. Zelfs als ze allemaal plebeër waren, was de macht door alle mannetjes zozeer verdund dat niemand echt zoveel kon vergaren als een consul zou kunnen. Een andere nieuwe positie die werd ingevoerd was die van censor. Aanvankelijk had de consul een belangrijke taak: het uitvoeren van de census. Naast een volkstelling was het ook de gelegenheid om per persoon vast te stellen wie burgerrecht heeft, of iemand patricier of plebeier was en in welke groep je werd ingedeeld. De comitia canturiata. Omdat de positie van consul best eens ook een plebejische bekleder zou kunnen krijgen in de tijd omdat de positie van consul best ook eens een plebeïsche bekleder zou kunnen krijgen in die tijd, werd de census losgekoppeld van het consulschap en werd de sensor ingesteld om deze rol uit te voeren. De sensor, uit tot een hoge positie, de sensor groeide uit tot een hoge positie, waar alleen de allereerbiedwaardigste senatoren voor in aanmerking kwamen. Er kwam de senatoren goed uit dat het uiteraard volkomen duidelijk was dat alleen een patricier in aanmerking zou komen voor deze functie. Dit was omdat de goden het vervelend zouden vinden als iemand anders de bij de functie horende religieuze riten zou uitvoeren. Dat de censor daarnaast ook de macht had om iets te doen aan de scheve verhouding in de Comitia Canturiata en dat de plebejers probeerden toegang te krijgen tot een positie waarin ze daar wat aan konden doen, dat had daar natuurlijk niets mee te maken. Een extra taak die de censor later kreeg was dat hij zich bezig ging houden met het controleren van de publieke moraal. Wie zich niet gedroeg zoals de censor dat wilde, kon een paar stappen terug op de ladder. De sensor bepaalde wat goed en slecht gedrag was en werd hierbij heel machtig. Los van deze politieke ontwikkelingen liet ook een hongersnood zijn gezicht weer zien. De legers kwamen nog meer onder druk te staan, en als klap op de vuurpijl begonnen in de legerkampen ook epidemieën uit te breken. Dit was koren op de molen voor de volkeren om Rome heen, die merkten dat de Romeinen toch niet meer zo onoverwinnelijk waren als zo kort tevoren. Rome moest proberen zijn voedsel ergens vandaan te halen, waar de regio rondom de stad niet meer in staat was om voldoende op te leveren. Veel van de omliggende stammen zeiden nee als Romeinen om voedsel kwamen vragen. Het was in deze setting dat een rijke plebeïsche handelaar, Spurius Mailius, zijn slag probeerde te slaan. Tijdens de hongersnood wist Mailius grote hoeveelheden graan op te kopen in verschillende delen van Italië. Romeinse gezanten hadden daar geïnformeerd naar de prijzen van graan en kwamen met lege handen terug toen ze de exorbitante prijs hadden gehoord. Maylius besloot uit eigen zak te betalen, waar de officiële gezanten niet mee akkoord konden gaan. Vervolgens nam hij het graan mee naar Rome en verkocht het voor een twaalfde van de marktprijs aan de bevolking. Maylius werd hier mateloos populair mee. Vervolgens begon hij in het openbaar de magistraten van de stad, vooral de marktmeester Minucius, te beledigen. Zij begonnen zich zorgen te maken om hun positie en hun gezag onder het volk. Het beeld dat Maylius schetste was er een van een verhongerende bevolking, en van magistraten die daar niets aan konden of wilden doen. Marius, als held van de Romeinen, was de enige die ingreep en de bevolking behoede van waar de patriciërs kennelijk helemaal niet zoveel moeite mee hadden. Waarom zou hij dan niet de macht krijgen? Klinkt het niet als iemand die... Het zou toch niet iemand zijn die koning wilde worden? In de senaat viel iedereen over elkaar heen. Capitolinus was in dat jaar consul En hij was verantwoordelijk voor de oplossing van het probleem. Alleen... Het was wel handig dat iemand anders het bloedige werk kon opknappen voor deze eeuwige goedkap. Voor deze taak werd er inmiddels hoogbejaarde Kinkinatus aangesteld als dictator. Alleen iemand met een gigantische reputatie kon voldoende tegenwicht bieden tegen de sensationeel populaire Milius. Die persoon was Kinkinatus. Dus konden de gezanten hem weer thuis op komen halen. Kinkinatus pakte de taak op door zijn paardenmeester Gaius Servilius Ahala naar Milius te sturen en hem zich bij de dictator te laten melden, om zich te verantwoorden voor zijn gedrag. Toen Ahala het bevel overdroeg, weigerde Maïdus, omdat hij toch al wel wist wat zijn lot zou zijn. De paardenmeester had duidelijk geen tijd voor en geen zin in een discussie, want hij executeerde Mailius vervolgens ter plekke. Toen dit nieuws naar buiten kwam, ontstond er een korte periode van rumoer. Naar Romeins recht was het namelijk niet de bedoeling dat iemand geëxecuteerd werd, zonder dat daar een rechtszaak aan vooraf ging. Kinkinatus verdedigde zichzelf hierbij door te stellen dat Maylis niet gedood was om zijn misdaden, maar omdat hij zich verzette tegen zijn arrestatie. Het graan dat Maylis nog over had, dat werd overigens verdeeld onder de bevolking. Dat zou ook wel geholpen hebben om de mensen rustig te krijgen. Nadat Maylis' probleem uit de weg was geruimd, keerde Kinkinatus terug naar zijn akkers. Voor zijn eigen familie liet Kinkinatus nog even de mannen die tegen zijn zoon hadden getuigd verbannen voor mijn eet. Vervolgens verdwijnt hij van het toneel. Het laatste dat we van Kinkinatus horen, is dat zijn andere zoon terecht stond. Deze man had niet wat nodig was om zo groot te worden als twee giganten uit zijn familie, en ook niet om zo groot te worden als zijn broer, want hij stond terecht voor militaire wanprestaties. Het was zo'n tragisch figuur dat de enige reden dat ze hem niet ter dood verorderden was, dat niemand het over zijn hart kon verkrijgen om het de vader te moeten vertellen. Kort na het laatste dictatorschap van Kinkinatus brak er een opstand uit in Fidenay een etruskische stad op minder dan 10 kilometer van Rome, die plotseling toenadering zocht het koning Tolumnius van Veii. Toen Rome een aantal gezanten stuurde om na te vragen wat er aan de hand was, werden zij gedood. Volgens sommigen werd een enthousiaste kreet van Tolumnius tijdens een dobbelspelletje verkeerd begrepen als een bevel om de bezoekers van kamp te maken. Livius gelooft dit verhaal niet zo, maar hij komt niet met een beter idee, dus waarom niet? Gevolg was dat de Romeinen het er niet bij lieten zitten en de oorlog verklaarde aan Fidenae en Veii. Rome stelde een dictator aan en er volgde een oorlog, waarin beide kanten vele doden vielen. Het duurde decennia voordat er echt wat gebeurde. Rome werd in de tussentijd van alle kanten aangevallen en was intern toch ook niet zo'n toonbeeld van saamhorigheid. Op een of andere manier hield Rome het wel uit. De militaire tribune Aulus Cornelius Cossus werd de held van de oorlog. Cossus, die er volgens Livius bekend omstond dat hij ontzettend mooi en dapper was... Was onderdeel van de Romeinse cavalerie. Op een gegeven moment zag hij dat de Romeinse troepen in de problemen kwamen door een omzingering door Tolumnius en de Etrusken. Hij besloot in zijn eentje aan te vallen en te proberen Tolumnius te doden. Hij reed als een bezetende naar de koning toe en sloeg hem van zijn paard. Vervolgens sprong hij met behulp van zijn lans, dus waarschijnlijk ontzettend ziekelijk en cool, van zijn paard. Daarna sloeg hij Tolumnius die probeerde op te staan met zijn schild meerdere malen tegen de grond. Hierbij kwam de koning om. Kossus hakte zijn hoofd vervolgens af en zette hem op de punt van een speer, voor iedereen te zien. Bij het zien van het hoofd van de koning vluchten de Etrusken. Ook de wapenuitrusting van de koning, de spolia opima, schitterende buit, kwam in het bezit van Kossus. Toen Fidenae in 425 uiteindelijk viel en de Romeinen de krijgsgevangenen en de buit, de stad in Leiden, met een triomf, was Kossus' wapenuitrusting een van de grote attracties. Rome en Vee hadden weer een strijd uitgevochten. En wederom had Rome aan het langste eind getrokken. Er werd een verdrag getekend tussen de beide steden. Ze kregen de tijd om even te herstellen. Dat was ook wel nodig, want Rome had te maken met een beetje de lastigste periode uit haar geschiedenis. Vijanden bleven maar komen en de rangen sloten intern maar niet door de sociale strubbelingen in de bevolking. Keer op keer kreeg de stad klappen te verwerken. Het was niet een hongersnood of een epidemie die ellende veroorzaakte. Dat was het een leger volski of een Sabijnse hinderlaag. Het opmerkelijke was dat de Romeinen altijd weer terugkwamen, en uiteindelijk altijd maar weer wonnen. Deze tijd was voor de Romeinen misschien wel dé uitgelezen gelegenheid om een 21e eeuwse podcaster heel veel tijd te besparen, door naar de knoppen te gaan. Maar het mocht niet zo zijn. Rome herpakte zich altijd weer, en haalde steeds weer ergens nieuwe legioenen vandaan. Het kwam altijd weer goed, zelfs als het niet goed kwam, want de Romeinen gaven niet op. Die kon een legioen al moeilijk verslaan, maar als dat dan eenmaal gebeurde, wilde dat nog niet zeggen dat dit het einde van het verhaal was, want Romeinen kenden maar één mogelijk einde van het verhaal, de onderwerping aan Rome door de vijand. Als Rome een catastrofale Nederland uitleed, was dat een terugslag in de weg naar de overwinning. Niemand twijfelde aan het eindpunt. Over twee weken komt er we toch weer tot een confrontatie tussen Rome en vee. Het kon niet blijven duren met die twee belangrijke steden op zo'n 20 kilometer uit elkaar. En de strijd ging niet alleen om de overheersing, maar het compleet wegvagen van een van de twee steden. Ze konden elkaar de hand geven over het feit dat dat nodig was. En waar de oorlog uiteindelijk om ging, was de vraag welke van de twee steden eraan zou moeten geloven.